Eerst een klomp met het NOS-journaal. Spanje heeft in delen van het land de noodtoestand afgekondigd. vanwege de stroomstoring in het land en in Portugal. Die storing leidt nog steeds tot problemen en treft miljoenen mensen. Bij supermarkten staan lange rijen. Er wordt flink gehamsterd voor het geval de storing nog lang aanhoudt. De Spaanse premier Sanchez roept ondertussen op om niet te speculeren over de oorzaak. Zo werd eerder gezegd dat de storing mogelijk te maken had met grote temperatuurverschillen in Spanje. Maar volgens Sanchez loopt het onderzoek nog en kan niets worden uitgesloten. De brand die zaterdag uitbrak na een explosie in een oliehaven in Iran is inmiddels geblust. Het dodental van de explosie is volgens Iraanse autoriteiten opgelopen naar 70. Meer dan 1000 mensen raakten gewond. De explosie lijkt te zijn veroorzaakt door chemische stoffen in containers. Een Chinese man van 27 is in een week tijd twee keer gered van de hoogste berg in Japan, de Mount Fuji. De student zou last hebben gekregen van hoogteziekte. Hij was de eerste keer bijna aan de top van de vulkaan toen hij onwel werd. Ook verloor hij zijn stijgijzers waardoor hij niet meer naar beneden kon. De tweede keer wilde hij terug naar de top om zijn telefoon te zoeken, maar raakte hij bewusteloos. Volgens de politie moest hij toen worden gered op een hoogte van 3000 meter. In Zwolle worden nog altijd bloemen gelegd... bij de ingang van sterrenrestaurant De Libreye. Mensen brengen een laatste groet aan eigenaar en topchef Johnny Boer... die afgelopen woensdag overleed op Bonaire. Gisteren werd zijn lichaam overgevlogen naar Nederland... samen met zijn familie. Het is nog niet bekend wanneer de uitvaart is. Het weer het koelt snel af naar 4 tot 9 graden vannacht. Morgen dan weer een zonnige lentedag... en iets warmer dan vandaag met 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Bianca Damink van de ANWB Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg En tot zover de ANWB Verkeersinformatie Zin in, zin in Zandvoort Is Zin, is zin in ZFM van Ben van Rode en Marcel van Kuijt Met nu jouw keuze Het programma ZFM. gevuld met de lekkerste en hardste death en black metal ooit gemaakt De meest extreme bands die er bestaan Uiteraard te horen op ZFM Zandvoort Een hele goede avond. Je luistert naar Play It Loud Underground. Leuk dat je luistert. Uh, normaal zeg ik, links van mij uh, staat Marcel van Kuik. Maar Marcel van Kuik is er vandaag niet. Hij is lekker op vakantie, of tenminste zijn vakantie is ten einde. En hij hoopt dat zijn vlucht gaat vanuit Portugal. Uh, mijn naam is Ben van Rode. Ik ga vandaag van jullie uh, van heerlijke, vind ik, uh, muziek voorzien... Mocht je nou denken van, heh, ik heb net een heel ander programma geluisterd. Dit klopt, uh, ik doe dit één keer in de maand. Dan komt er even een heerlijke herrie op de radio. En uh, de eerste herrie ook was van de band Total Hate uit Duitsland. Met het nummer Eternal Lust for Blood. Ja, nou, daar sta ik nou alleen. Ik moest zo naar het licht nog even zoeken. Maar het gaat allemaal helemaal goed komen. En ik ga nu lekker... Uh, de volgende band uh, uit Zweden. Var, uh, Golder, oftewel uh, de... ...de leeftijd van de wolf... ...of de tijd van de wolf... ...en uh, het nummer Hult en Holger. Als ik het letterlijk vertaal... ...komt er hol en rechts uit... ...maar uh, dat zal het wel niet zijn... ...maar ga nou maar lekker luisteren. <tied> de Nijl met Essential Salt en daarvoor uh, Val Golder. Uh, Val -Golder, uh, ja, wil je ze live zien? Uh, moet je toch echt uh, naar Zweden... Mijn scherm valt de hele tijd uit. Heel raar. Um, moet je toch echt naar Zweden gaan? En uh, If you're listening uh, from Van come to the Netherlands, please. We want to see you live. Um, this program is uh, mostly in Dutch or like almost everything is in Dutch dat is zo. Welcome, if you're listening from abroad. Weer Het scherm valt uit. Uh, volgende band. We gaan, ja, ze hebben, zijn in Noorwegen... zijn ze al vrij bekend. Hier hebben ze ook een paar keer opgetreden. Ze hebben zelfs op een roadburn gestaan laatst. Uh, ze spelen binnenkort... ...spelen ze in Hengelo in september. Uh, ze zijn voor een Noorse award gegaan. Die hebben ze net niet gewonnen... Uh, over, band Hel, uh, over welke band heb ik het? Ik heb het over de band Witch Club Satan, een feministische Noorse damesband die uh, ja, hekserijen, uh, ze identificeren zichzelf als heksen. En uh, ja, het is, het, is een, het is een show, ga het zien, ga naar de Metropol in Hengelo en uh, alleen hier op de radio kan je het luisteren. is het een beetje symfonisch. Je hoorde de band Arcturus met het nummer To Do Who Dwellest in the Night... van het Esparen Hymns Symfonia uit 1996 alweer. En zo schieten we lekker op alweer. Eerst half uur is alweer voorbij. Dat gaat het snel. Uh, zoals jullie misschien gemist hebben. Uh, maar zo is het niet vandaag. Ik doe het alleen... Uh, en ja, het interview met Morgan. Het gaat helaas weer niet door vandaag. Ik heb niks van mijn beste man gehoord. En ja, dan houdt het snel op, hè. Volgende nummer. Speciaal voor de. Even kijken. Bla bla bla. Zo, 7 op F7. Voor de dochters van Barry. Hier is Pestelens. door de Last Souls van Pestilence. Pestilence begon in 1986 alweer. En uh, dit, al, dit was eigenlijk een beetje een doorbraak. Dat is ook eigenlijk mijn, alle, een van mijn eerste death metal albums. Het album Testimony of the Angels". Ancients. He, je draait toch altijd twee nummers en dan ga je beslullen. Ja, nu doe ik er gewoon lekker één. Want ik kan het lekker allemaal zelf bepalen. Um, over weer naar black metal. Hier is Zwartjerm. Jarm. Hims voor de molest Dat hoorde je op ZFM live um, Je luistert naar Play it loud underground uh, Wil je nou verzoekjes doen Wil je mij volgen Op Instagram um, Wel in de microfoon praten ben uh, Play it loud Underscore underscore. Uh, ZFM.nl Zeg ik dan nog goed Ik heb geen idee Ik ga het straks nog een keer opzoeken um, <lacht> Lekker goed voorbereid <lacht> Uh, volgende band is... Uh, ja, ze hebben laatst opgetreden met Behemoth. Uh, ze waren niet het hoofdprogramma. Uh, in 19... Wat was het, 2000 was het. Toen was het andersom. Toen waren hun het hoofdprogramma. Het stond Behemoth bij hun het is voorprogramma, Maar Behemoth is iets groter geworden dan hun. Ik heb het over Satyricon. Wat ik alleen jammer vind... Dat ze hun oude nummers eigenlijk een beetje skippen. En dat vind ik toch wel de betere nummers. En ik ga nu een nummer draaien die... Uh, ik heb hem nog nooit. Ik heb ze ieder al een paar keer gezien. Deze heb ik nog nooit live uh, helaas gezien. Het is ook een beetje een ander nummer. Maar uh, kijken wat jij ervan vindt. glamour hoorde je van de band Spectral Wound uit Canada. En daarvoor hoorde je Satirical met Vikingland van het album The Shadow Throne. Uh, ik ben benieuwd of mijn vrouw nog luistert. Wat zeg je, mijn vrouw? Ja, ik kan geen mijn vriendin meer zeggen, want ik ben tegenwoordig getrouwd. Alle maand. Wat leuk. Ik denk dat sinds slaap is gevallen, maar dan is er hele mooie muziek. Uh, over mooie muziek gesproken. Ik, ga de, ja, ik kan het wel een beetje de huisband noemen, want dat is het eigenlijk wel. Ik draai het bijna iedere keer. Ik vind het ook heel goed. Uh, Spotify denkt er anders over. Want ze hebben nog niet heel veel volgers en dingen. Maar ik heb het uiteraard over Hilt. Ik hou van Hilt. Ik hoop echt dat ze een keer naar Nederland komen. Of in de buurt in Duitsland. En uh, heerlijke, korte, beetje trash nummers. Beetje ja, van alles. En het laatste album, Trash Post Svenska. Ga ik nu een nummer van draaien. Maar ik ga eerst nog op wat terugkomen. We hadden het net over verzoekjes. Uh, over op Instagram kan je dat doen. En dan moet ik dit keer het goede adres even gaan doorgeven. En dat is uiteraard... wow, Play it loud. Underground. Play it loud. Wauw, gaat het? Ja hoor, het gaat heel goed. Play it loud. Underscore. Underscore. Underground ZFM. Daar kan je me volgen. Daar kan je verzoekjes invoeren. En uh, doe wat je leuk vindt. En wat ik leuk vind is Held. Get on and it, And lick it, it the ball. Je hoorde er met uh, Vomitori, met het nummer Recork in de Morg. Wie kent het niet? Uh, een van hun bekendste nummers. Tenminste, het is het meest beluisterde nummer op Spotify van hun. Mijn moeder zal er anders over denken. maar Ja. Uh, zo zit het eerste uur er alweer bijna op. En moet ik even goed... Even kijken, nummer 1. Ah, dat staat allemaal goed. En uh, ja... We hebben nog 4 minuten 10 voor het volgende nummer. Alleen mijn scherm knippert de hele tijd. Dus ik moet het goed in de gaten houden. Want af en toe gaat hij op zwart. En daarna moet ik in mijn hoofd maar gaan meetellen. En dat lukt niet altijd. Uh, volgende uur heb ik weer van alles voor je. Helaas dus geen interview weer met Morgan. Want die uh, ja, heeft niks laten horen. Helaas, uh, ik ga het volgende maand weer proberen. En uh, hier is nog helaas het nummer van uh, Bethlehem. Met de zangeres van Red Nocturne Slatter Club.